het is koopzondag bij Vliegwinkel.nl. Boek je vliegticket naar Londen met British Airways met 25 euro korting. Alleen vandaag op Vliegwinkel.nl. Vanavond, Van Dis in Indonesië. Een dampende aflevering. In het spoor van de kruidnagel. Op blote voeten bij de sultan van Ternate. En hoe de vredegeschiedenis van de specerij... een vulkaaneiland tot op de dag van vandaag ontwricht. Vanavond, vijf voor half negen,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 Dit is Radio 1. BNN, BNN 47. Het lukt. Het is vijf minuten over zes. Inderdaad, vijf minuten over zes. De tijd is verzet vannacht. Hou daar rekening mee. Alle klokken heel even verzetten. Ik hoop dat je wel gewoon op, uh, op het juiste tijdstip bent wakker geworden. Um, en niet een uur uh, te laat of te vroeg. Zou dat nou precies? Nou ja, doet het ook niet toe. Het is vijf minuten over zes. 25 maart 2012. Goedemorgen. Uh, zometeen Pieter Spreekt. De column van Pieter Derksen. Hij is hier live in de studio. Dus we doen hem een keertje live. Ja, waarom ook niet natuurlijk? Uh, straks ook de Vogue Party Crash. Volk, Nederlandse Vogue, is namelijk uh, uh, gelanceerd afgelopen week. En uh, René en Wieke van BNN University die dachten, weet je wat, dat feestje, daar willen wij bij zijn. Maar ja, ze waren niet uitgenodigd, dus ze hebben geprobeerd om het Vogue Feestje te partycrashen, om daar gewoon naar binnen te komen. Of het gelukt is, dat hoor je zo meteen. En Dennis, die, uh, ja, die houdt van vissen. Ja, daar kun je ook niks aan doen. Het is een soort afwijking, daar word je mee geboren. Die houdt van vissen, vindt dat leuk, om een beetje aan het kanaal hangen en zo. En die ging naar de Visma. Dat is een beurs met, ja, met alleen maar visartikelen en zo. En hij ging samen met Edje Stoop van VisTV. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Dat allemaal zo meteen in 4-7. Nu eerst Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goeiemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenburgs op deze vroege zondagochtend. We schrijven 25 maart 2012, een week die weer achter ons ligt. De week waar het katshuis nog steeds het podium is van de gesprekken... tussen de coalitiepartijen en de gedoogdpartner betreft de bezuinigingen. De week waar PSV en Heerenveen elkaar twee keer tegenkwamen op de grasmat... en PSV de winnaar was van beide duels... Het was de week waar Hero Brinkman de PVV achter zich liet. De week waar Heraklas Almelo in een spannende halve finale met AZ voor het eerste ticket veroverde die recht geeft op... Een plaats in de finale, de bekerfinale. Dit jaar op 8 april zal hij worden gespeeld in de Maastad. En daar komen ze PSV tegen. Het was de week waar Mokum en de Lichtstad zich hebben klaargestoomd voor de strijd. Later deze dag in de hoofdstad kom ik zo op terug. En Luc, het was de week waar Desiree Delano-Boutersen... ...weer in het nieuws was met betrekking tot de moorden in december 82. Volgens een medeverdachte zou hij, Bouterse, ook de trekker hebben overgehaald. Komt die amnestiewet erdoor? Wie zal het zeggen... We gaan over tot de orde van de dag. Dat gaan we zeker. En uh, voordat we dat doen, heel even terug naar, uh, naar Bouters. Hè? Ik bedoel, ik heb je daar uh, afgelopen weken, we, we belden elkaar even... en we hebben daar heel even kort over gehad. Houdt jou dat heel erg uh, bezig? Bij, is dat nieuws wat je wat jij dan de hele dag uh, toch wel wil volgen? Hoe dat allemaal gaat lopen? Luc, ik zeg het weer, jullie kennen me. Ik ben uit dat land afkomstig. Ik woon hier al een hele tijd. Ik volg het nieuws, ik zou bijna willen zeggen, elke dag. Ik ben er zelf ook op een andere uh, tijdstip, hoor, op de radio geweest. Mm -hmm. anderhalve dag geleden. Maar heel kort, hoor. Wat betrekking, met betrekking tot wat er daar gebeurt. Uh, natuurlijk heb ik de hele dag uh, die zaak gevolgd. Uh, er spelen nog twee dingen. We gaan een heel spannend weekje tegemoet. En dat heeft te maken met uh, die amnestiewet. Omdat bepaalde... Uh, uh, Politieke partijen, mensen in de politiek, ik weet niet of, of, er, of, er, of er daar een, een bepaalde angst voor bestaat of waar dan ook. Op het laatste moment komt een, een, een medeverdachte met, met, met een verhaal. En in feite, in feite wisten wij, wisten de bevolking met name. Ik wist het ook, Luc. Ik wist het al kort na die decembermoorden dat Deze Bouterse zo ook betrokken zou zijn bij Ja, dat, dat, dat, dat vreselijke incidenten daar in Fort Zeland. Ja. Maar uh, uh, even alles op een rijtje. Het, het, het wordt een, een, een, een heel uh, uh, spannende week voor, voor Suriname en alles eromheen. En komt die amnestiewet erdoor, dan wil ik zien wat er, wat er dan gaat gebeuren. Mm -hmm. maar, maar de andere kant van de zaak, Luc... Uh, als als uh, die amnestiewet er niet doorkomt, dan, ja, wat gaat er dan gebeuren? En er zijn allerlei mensen hier in dit land, er zijn allerlei uh, uh, uh, figuren hier, om het zo te zeggen. Ik noem er eentje die, die daar stappen gaat ondernemen, meneer Spong. Maar goed, uh, we zien het wel, nu. maar nogmaals een hele... Hele belangrijke uh, week voor alle Surinamers en met name de nabestaanden. Nou, wat gaat er gebeuren? We gaan daar uh, misschien volgende week nog wel even over doorpraten. Ja, even goeie. over wat luchtig is. Uh, voetbal is toch uh, een leuke bijzaak wat dat betreft. Uh, ik mag je feliciteren, Ferdinand, want uh, Feyenoord heeft gewonnen van Twente vorige week. Uh, daar hadden we het toen al over. Um, en jij zei nog dat je het niet zag. Jij zag het niet gebeuren? Nee, ik zag het niet gebeuren. Het was voor mij, ik zou bijna willen zeggen. een totale verrassing, of een totale verrassing, maar uh, we hebben het daar zo vaak over gehad. Denk. Feyenoord heeft momenten waar ze heel goed voetballen, Feyenoord heeft die momenten als ze bijvoorbeeld tegen de AZ en, en Ajax, noem maar op, ook die wedstrijd uit tegen Twente. Twente zat helemaal niet in zijn doel, het liep helemaal niet, Feyenoord weer in die wedstrijd, en daar was ik heel content mee. Meer kan ik er niet van zeggen, en het is vanmiddag weer kijken wat, wat, wat gaan ze doen. Ja. Nou ja, er wordt al een beetje nagedacht over, en eventuele titel. Het zou zomaar kunnen natuurlijk, hè. Ik bedoel, het is niet, niet zo uitgesproken, Um, even vooruitlopend op de zaak. Um, het is een knots gekke competitie. Er kan van alles gebeuren als we kijken naar uh, wat er daar bovenin gebeurt. Het is allemaal heel dicht op, uh, op elkaar. 6 mei moet die ontknoping daar zijn. Je kan er nu nog helemaal niets van zeggen wat iedereen doet. Maar je kijkt naar nou, gisteravond, de Heerenveen zit weer helemaal in de race. En ook Twente, joh. een Ajax, een PSV, uh, a die staat bovenaan. Maar ja, wat, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Kijk maar wat er de afgelopen weken is gebeurd. En, um, uh, oh ja, hoe fijn hoor. Ja. Maar ja, Ronald Koeman zal toch ergens in ver gaan denken: van jongens, ja, er, er, er, er zit toch meer in, joh. Ja. Um, laten we eens even de, de competitie doornemen, nu we daar toch uh, op zijn. Want er is al gevoetbald en het is natuurlijk matchday vandaag. Er wordt een hele belangrijke gespeeld. Ja, zeker. Um, we hadden eerst vrijdag uh, Excelsior in de Maasstad tegen Groningen. Dan werd het 0-1. Gisteravond Naknek 1-1. Herenveen in het Hoge Noorden die kreeg Venlo op bezoek. VVV. Herenveen won met 4-1. Vitas reisde af met Van der Brom. ...naar de Roda-Juliana-combinatie in Kerkrade. Roda won met 3-1 en in de residentie, uh, Luc. Uh -huh. Daar ging Steve uh -huh. McLaren op bezoek en trof naar ADO. Het werd 1 tegen 1. Het gaat niet meer gebeuren, denk ik, over Twente. Nee, nou, net wat ik kijk... Twente even een punt gehaald, maar als je nu die ranglijst gaat bekijken, natuurlijk. Er zijn ook alleen het, op de een of andere ergens wat daar gebeurt, Luc. Wat er is gebeurd, weet ik niet. Er zijn ook problemen met, uh, met uh, Luc de Jong. Uh, ja, dat hebben we gegeven. de afgelopen week. Ja. Maar laten nou, we één ding niet vergeten. Nogmaals, het is een knots gekke competitie. Alles is mogelijk. Dus en want er wordt vandaag ook weer. Uh, weer uh, ja, er wordt vandaag uit. gevoetbald. Heel kort. Uh, de rooms-katholieke combinatie reist af naar Alkmaar en treft daar AZ. Herakles speelt thuis. Herakles verkeert in de euforie. Logisch, die krijgt de FC Utrecht op bezoek. Ronald Koeman zal aanwezig zijn op de Vijverberg in Doetinchem... en treft daar de Graafschap. En ja, Luc vanmiddag in de hoofdstad Ajax tegen PSV. Cocu en Faber die zijn dus vandaag in de hoofdstad ja, en treffen daar uh, Frank de Boer. Ik verwacht een mooie wedstrijd. Ik verwacht, ja, ik verwacht spektakel daar in de arena. En nogmaals, uh, kijk uh, wat, wat, wat, hoe het nu gaat met Ajax. Ja, we mogen zeggen wat we willen, Luc. Het gaat goed. Uh, ja, er wordt af en toe niet goed gespeeld. Maar ja, ik denk dat dat Frank een zorg zou zijn. Hmm. Dan hebben we nog, uh, daar gaan we dan volgende week over doorpraten hoe dat gaat aflopen. We hebben nog een mooie week ook voor de boeg met, uh, met een aantal Champions League wedstrijden. Ja, heel kort. Ik pik er zo twee uit. Dinsdag hebben we een flinke hoor in het Estadio da Luz in Lissabon. Want daar gaat Chelsea naartoe en treft daar Benfica. En woensdag het neusje van de salem. Hmm. Barcelona gaat naar Milan en treft in Giuseppe Meazza De Rossoneri. AC Milan tegen Barcelona. En naar die wedstrijd ga ik zeker kijken. Zeker, ook, die, ja. ook die andere hoor, maar goed, uh, dat is de wedstrijd ja. van de week. En ja, en nou, nog eentje. Hè. Donderdag uh, AZ, oh ja. die reist af naar de Sinesappelstad en treft daar Valencia. <laughs> ik uh, denk dat Barcelona gaat winnen. Uh, want Messi is uh, ontketend, dus dat, dat, dat, dat valt niet tegen te houden. En ik denk dat AZ nog een, een goede kans maakt om, uh, om te winnen. Zeker, zeker, zeker. En nogmaals, ik zeg het, ik blijf het zeggen. Het is voetbal en ja, de Rossoneri eh, laten die het niet onderschatten. Ferdinand, we gaan er volgende week over doorpraten. Dankjewel weer. Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de gehele redactie. Geniet van deze mooie zondag. Tot de volgende week.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 De skies get rough, I'm giving you all my love, I'm still looking up. Jason Murray, an I won't give up on Radio 1. Je luistert naar 4:07 tot 7 uur vanmorgen. En even wat apps met je doornemen die je niet mag missen... staat deze week in het teken van de lente. Het is lekker weer. Buiten ook vandaag wordt het weer een graadje of 17. En met deze top 3 kun je je al helemaal voorbereiden op een mooie lente... en natuurlijk ook een fantastische zomer. 1. Kan ik een korte broek aan? Dat is een app, zo heet hij. Je kent het wel, hè, dat je ochtends voor je kledingkast staat... geen idee hebt wat je aan moet doen. Uiteraard wil je dan natuurlijk zo snel mogelijk die nieuwe zomerkleding aan. Kan ik een korte broek aan? Doet precies wat de naam al zegt, namelijk je laat weten of je een korte broek aan kunt app is gratis te downloaden. Gelukkig maar, daar wil je niet 99 cent voor betalen natuurlijk. Maar wel echt super handig. Kan ik een korte broek aan? En vandaag is het antwoord ja. Twee... Pollennieuws, Want de lente betekent niet voor iedereen uh, iets goeds. Voor mensen die last hebben van hooikoorts, is het uh, afzien natuurlijk. Voor, de mensen die, uh, voor die mensen is Pollen Nieuws applicatie bedacht. Die laat het precies weten waar je beter wel en waar je beter niet kunt komen. als je slecht tegen pollen kunt. En ook kun je je eigen hooikoordklachten weer vergelijken met die van anderen. Daar is blijkbaar behoefte aan. De app is er voor iPhone en ook voor een Android-telefoon. Pollen nieuws, zo heet die. Drie. Nou, ik weet niet of je er nu al zin in hebt in een biertje. Maar het kan natuurlijk. Uh, lekker een beetje in het park hangen hè, met het lekkere. Weer. En het enige wat er nog mist is dat lekker koude biertje. Niet zo'n hele gekke situatie. Door het lekkere weer heb je namelijk zin in een biertje. En daar wil je natuurlijk niet te veel voor betalen. En met de Android app Biertje, zo heet die, betaal je nooit meer te veel. De app laat namelijk precies zien waar je het goedkoopst aan een krat, een uh, sixpackje of gewoon een paar blikjes kan kopen. Biertje, zo heet die app. Als je zelf uh, wat tips hebt voor apps of sites of wat dan ook. Iets wat te maken heeft met de uh, digitale wereld. Laat het even weten. Ik ben benieuwd. 47 BNN.nl. 47 BNN.nl. Elke week krijg je in, BNN University, uh, krijg je in uh, 47 de BNN University Backstage. Krijg je een kijkje achter de schermen van dit programma. Wordt namelijk helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen die eigenlijk helemaal? Feut Wieken geef je een update. BNN University. Backstage. backstage. Hoi, dit is de BNN University Backstage van zondag 25 maart. En ja, je hoort het goed. Deze keer spreekt onze lieve Nathalie de update niet in. Maar doe ik weekend even. Nathalie is namelijk heel erg druk met het combineren van twee hele drukke agenda's. Ze moet namelijk een uitzending maken voor het allerleukste programma van Radio 1. Radio 1. 47. En ze werkt voor dat andere, ja, ook best wel leuke programma. Radio 1. BNM Today. Voor onze Nathalie kwam deze week een droom uit, want zij mocht op het pad met de verslaggevers van de Lijn. Ja, ja, hartstikke leuk natuurlijk, want die mannen daar die kunnen wel wat vrouwelijke versterking gebruiken. Verder doen we eigenlijk de hele week dingen die we gewoon heel leuk vinden, want dat kan allemaal bij BNN University. Zo probeerde ik samen met Veut René binnen te komen bij HET feestje van afgelopen week. Er werd namelijk een nieuwe modetijdschrift gelanceerd. En ja, daar wilden wij bij zijn natuurlijk. Want tevoren moesten we alleen wel even wat moeten indrinken bij een kroeg om de hoek. En van de zenuwen zeikten we daar vanaf een afstandje ook nog eens mensen af die wel een officiële uitnodiging hadden. Ja, maar haar haar vind ik dan weer niet zo fashionable, of wel? Ja, ze heeft gewoon stijl, blonde haren gewoon een stijl. Ik dacht het gewoon een vrouw was. Maar ze heeft wel echt van die modebenen, of die hele dunne benen, hoge hakken is aan. Ja, maar ze heeft geen modehoofd. Ja, misschien is, uh, misschien is ze wel van Vogue zelf, hè? moet er ook... toch ook goed uitzien? Ja, maar nu hoef je de kop niet voor te hebben. En om het nog iets gênanter te maken, hadden we ons ook nog eens aan een verkeerde dresscode gehouden. Volgens mij zijn zij fucking dure kleren ook, hè? Zitten we hier in ons hm en ja. Allebei in het zwart ook. Misschien ja. zouden we dat moeten doen? Ja, maar het is ook zwart, hè? Misschien was dat wel de dresscode. Kut, ja, dat hebben we natuurlijk ook niet. Zwart, Vogue. Het is een zwart thema, een zwart nummer, hebben we ook vandaag ja, gehoord. En wij zijn in het beige, hè? Nou, we hebben het ook weer echt niet begrepen, hoor. En dan heb ik nog iets heel vets. Althans, dat vind ik zelf dan weer. Want we hebben maandag een workshop van Freek gehad. En Freek is de audio-vormgever van 3FM. En toen mochten we dus onze eigen promo inspreken. En ja, deze hoor je binnenkort op Radio 1 en 3FM. Waarom zou je in godsnaam aanmelden voor BNN University? Eh, uh, nou... Eh... Uh... Geen idee? Ja. Nou, ik zou het niet willen, hoor. Je krijgt radioles van Koen en Sander. Je moet je eigen programma maken. Jezelf terughoren op Radio 1. Wie wil dat nou? En dan ook nog eens je eigen jingle inspreken. Dat ze dat zelf doen. Schrijf je dus vooral niet, niet, niet, niet in via bnnuniversity.nl. Zouden ze het geloven, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, dat was het. Zondag is er weer een nieuwe BNN-backstage in 4-7. En kun je ons nou echt niet missen? Check dan even onze site, bnnuniversity.nl. Waar je dus niet moet aanmelden als nieuwe BNN University feut. En verder zijn we ook te vinden op twitter.com slash En dan kun je ons dus ook nog liken op Facebook. Tot volgende week. Kleren weer. Het is stralend weer, de lente is begonnen en ook vandaag weer een mooie dag. En zelfs de week die gaat komen wordt mooi. mode Simone Weiland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we aantrekken? Nou, je zei het al, stralend weer, veel zon, geen regen en ook nog eens lekkere temperaturen. Nou, het weer heeft dus deze week alles in zich om voorzichtig al wat bloot te laten zien. Oeh. De dames, de durvals, die mogen wat mij betreft de blote benen laten zien, maar niet. Te veel been. We gaan voor een rok. Net over de knie. En uh, ik ben zelf nog steeds erg fan van uh, de iets oversized colbertjes met opgerolde mouwen. Dus die doen we erop. En dan eronder uh, nou, een lekker t-shirtje met een uh, stoere print. is ook makkelijk met het weer. Kun je makkelijk colbertje uitdoen... Uh, als het een beetje te warm is in de zon. Als het een fris windje staat, dan uh, doe je hem lekker weer aan. En eronder dragen we pumps voor de echte waaghalsen. Een sandaal met open teen... En een hoog hak, uiteraard. En um, nou, dat is allemaal vrij neutraal. Dus we pakken deze week, dacht ik, eens een keertje leuk uit met de make-up. Want mm. het regent toch niet. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat de bol ah, ja. doorloopt. Handig. Handig. En um, felle kleuren oogschaduw zijn helemaal de nieuwe trend. Geel is super mooi als je een beetje donker getint bent. Voor de blondines zeg ik paars met oranje of paars met groen. Gewoon lekker color blocking. Dan de mannen. Chinos, Die zijn nog steeds hartstikke in. Wat zijn Chino's? Chino's zijn broeken met een, een beetje gepoft aan de bovenkant. Uh, smalle uh, pijpen en die rol je op aan de onderkant. Uh, doe je vaak nog even een riemel heen. kan je lekker je zakken, er zitten goede zakken in. Dan kun je lekker je handen in uh, steken. Een broek dus. Een broek. En uh, die <laughs> heb je in allerlei kleuren tegenwoordig. Niet meer alleen in uh, saai beige. Ideale broek voor dit weer. en uh, nou ja, Ik zou zeggen, kies gewoon voor een kleur. En rol de pijpen dus op aan de onderkant. Een klein stukje, waardoor hij een beetje hoog water wordt. En ik vind het dan grappig eronder gewoon van die klassieke bootschoenen. Mm -hmm. Maar als je dat iets te preppy vindt... dan uh, moet je gewoon lekker gaan voor een paar vennetjes of een paar lage olsters. Dat staat ook altijd uh, lekker sportief en, uh, en leuk. Okay. En uh, geen sokken erin dan, hè? Nee. Dat, dat kan echt niet. Duh. En erop doen we dan een lekker stoer t-shirt in een neutrale kleur. Dus gewoon grijs of, uh, nou, nee, wit nog niet, vind ik nog weer iets te zomers. Maar grijs of uh, een donkerblauwe uh, tint, ligt een beetje aan welke kleur het voor gaat. Mm -hmm. En uh, nou, dan kunnen we er wel weer tegenaan. Jas nog meenemen. Nou, festje. Oh, festje. Oh, we gaan naar de festjes. Heel goed, dankjewel Simone. Tot volgende week. Tot volgende week. En een paraplu of dus ook niet, dat is ook wel mooi. Behalve als je misschien gaat vissen. Want uh, dan kan het zomaar ineens gaan regenen. Dan zit je dan midden in de nacht, zit je lekker te vissen. En dan, uh, ja, dan komt er ineens zo'n bak met regen naar beneden. Die kan je kopen bijvoorbeeld op de Fisma. Want elk jaar vindt in Rotterdam de Visma plaats. Dat is de grootste sportvisbeurs van Europa. Maar is vissen niet iets oer en oer En liggen er eigenlijk nogal nieuwe dingen op zo'n beurs? Samen met Ed Stoop, dat is presentator van Vistv, die ken je wel. Elke week op RTL. Bracht Dennis een bezoekje aan de beurs Visma. Vissen is een eeuwenoud ding. Maar is de vissen nou ook zo hip? Want vissen, het is eigenlijk gewoon je hengeltje in het water gooien. En superlang wachten. Ed, jij bent van Vistv. Is vissen nou een beetje hip? Ja, vissen vis is zeker hip hoor. En als je kijkt dat we nu al ruim een half miljoen jongens en meisjes onder de 15 jaar hebben die vissen... Dan, dan moet het haast wel hip zijn. En inmiddels ook 300.000 vrouwen die vissen. Dus het kan niet anders dat het hip is. En het is natuurlijk heel spannend. Maar even eerlijk Ed, je gooit je hengeltje in het water en dan is het vaak super lang wachten. Nou, dat is het idee van, het, van het, ja, dat oude verhaal van weet je wel, twee dode pieren aan de, bij de, de uiteinden van de hengel. Maar dat is niet zo. Vis is natuurlijk verleiden. Je moet natuurlijk toch wel op alle mogelijke manieren proberen een vis te foppen. Noem het zomaar. En dat, dat kan met dat hele eenvoudige hengeltje, maar tegenwoordig ook met allerlei kunstaasjes, met, met, met werphengels. En je kunt natuurlijk een vorentje in de sloot vangen. Maar er zijn ook mensen die in het buitenland tonijnen en grote haaien vangen. Dus het is een gigantisch groot gebied. En er is zo ontzettend veel mogelijk. En in Nederland, alleen al in Nederland al 2 miljoen mensen die af en toe vissen. We zijn op de vis, maar hier wordt alle nieuwe apparatuur voor het vissen, eigenlijk voor het eerst tentoongesteld. Is, er, is, het, is het vissen? Staat het een beetje stil of is er nog heel veel beweging in? Ja, kijk, kijk, grote uitvindingen. We hebben het jaren geleden gehad dat we van bamboe gingen we naar glasvezel en toen naar grafiet. Dat waren natuurlijk grote uitvindingen. Op het gebied van lijnen is er heel veel gebeurd. Op het gebied van de karpervisserij gebeurt al jaren van alles. Er zijn voortdurend ontwikkelingen, alleen echt revolutionaire ontwikkelingen... Dat is de laatste jaren, ja, bijna alles is er al, zou je zeggen. Dus hooguit heb je steeds weer verbeteringen van materialen. Maar iets waarvan iedereen zegt, jeetje, dat is 100% nieuw... dat zou ik zo gauw niet kunnen bedenken op dit moment. Er staat hier ook een, een stand met allemaal vissersstoertjes. Ik, uh, ik laat mijn stoeltje ernaast uit. Ik ben wel benieuwd of de bezoekers van de beurs zelf vissen een beetje saai vinden. Mag ik u wat vragen? Ik, uh, ik zit een beetje in het viswereldje. Maar vindt u vissen ook zo saai? Nou, nee, hoor. Het is uh, rustgevend. Het zijn nog een blind dates, Je ziet pas... Uh... Aan je al zie je pas uh, wie jou de lijn dat duurt altijd zo lang? Dan zit ik aan de waterkant en dan moet ik altijd zo lang wachten. Kan dat kan lang duren. Dat, dat kan soms ook heel snel gaan. Ja. Heeft u een tip, zodat het lekker snel kan gaan? Of is het een beetje zo, als je dat echt zo'n blind date en moet je het wat tijd geven? Ja, dat, inderdaad. Ja, het altijd de verrassing, hè. Zo'n beurs loopt niet alleen maar vol met oude mannen. Ik zie eens een meisje met een kort rokje hier staan. Je bent volgens mij de eerste vrouw die ik hier zie. Ik kom voor mijn vriend die uh, morgen verjaard. En uh, kom ik mee naar de visbeurs. Ik heb het uh, geleerd met de jaren, maar uh, we gaan ook naar Ierland. We zijn naar Noorwegen geweest. Is, dat... is, het, is het een beetje populair onder de vrouwen, vissen? Kijk, kijk je vriendinnen een beetje raar aan? Nee, eigenlijk niet. Het is, uh, het is een hobby zoals een anderen eigenlijk. Jullie zijn een beetje jonger dan de rest hier, zie ik al gelijk. Vinden jullie vissen een beetje saai? Nee joh, dat is helemaal niet saai. Ik zie alleen maar oude mannen lopen die een beetje... Ja, maar ja, die doen meestal op vorentjes vissen. Ik vis altijd op snoek. Nou, ik uh, ga altijd op uh, zee vissen. Dus, dus ik uh, ben altijd wel bezig. En mensen zeggen uh, vissen is saai voor oude mannen, maar uh, moet je, je het jezelf doen. Kijk, uh, dat is keihard werk hoor. Visje, visje, kan niet praten. Visje, visje, draai je zo. Conclusie? Volgens mensen bij de visma is vissen helemaal niet saai. Maar je moet er wel wat geduld voor hebben. En aangezien ik dat niet heb, kies ik toch maar voor het visje bij de viskraam. Zou ik wel eens even klappen, Pieter? Ik vis. Echt waar? Ja, ik uh, de ga al eens dus mee met mijn schoonvader en dan uh, gaan we vissen. En het is echt heel relaxed. Het is gewoon, je gaat lekker zitten. En snoeken is ook een beetje, een beetje jagen op die beesten en zo, met die hengel zo. Ja, het lijkt mij wel uh, relaxed, maar dan zonder, zonder die hengel gewoon lekker een beetje bij, <laughs> bij <paten> zitten <laughs> ja. in een boekje. Ja, dat soort mensen hebben ook, maar die, uh, die, die zitten altijd naast, ons, ja. onze parasolletje. Ja, precies. Hier in de studio Pieter Derks, uh, die uh, heeft een column altijd in, in dit programma. Pieter Spreekt heet dat, het, dat hoor je natuurlijk altijd, zo rond half zeven. En dan is hier in de studio, dus vandaar een keertje live, Pieter. Daar ga je. Pieter Spreekt. Bill Gates heeft ons gewaarschuwd. We moeten blijven investeren in ontwikkelingshulp. Hoe hard Geert Wilders ook roept dat het zonde van de cent is. De Microsoft-man verklaarde zich zelfs bereid met Wilders naar Afrika te gaan... om te laten zien hoe je met 1000 dollar een kinderleven kan redden. Ik denk niet dat Wilders meegaat. Al was het maar omdat hij niks moet hebben van vreemde valuta... Een kinderleven redden met gulders, daar is hij nog wel voor te porren. Maar als het in dollars moet, dan laat maar lekker zitten. Bovendien zitten die vast niet op te wachten. Zo'n triomftocht door een Afrikaans dorp... waar elk kind dat hij gered heeft juichend roept dat hij een hero is. Niet zijn favoriete koosnaampje, hero. De oproep van Bill Gates riep bij veel mensen vragen op... waarbij de meest gestelde was. Waar bemoeit hij zich mee? Nobel streef, hoor. Maar je moet het maar durven. De wereld willen verbeteren, terwijl je Windows niet eens werkend krijgt. Bovendien heeft die man natuurlijk geen flauw idee... van de ellende die we hier in Nederland nog op te lossen hebben. De kindjes in Afrika hebben het zwaar, tuurlijk. Maar wij hadden afgelopen vrijdag de finale van de Voice Kids. Dat is ook heel erg. Zes kinderlevens die live op tv... compleet in de vernieling werden geholpen. Kinderen die teksten spuien als... je probeert toch vooral te genieten, want dat is het belangrijkste. Daar kan het gewoon nooit goed mee aflopen. Dan kun je wel roepen dat de kinderen in Oeganda... de kans moeten krijgen om gewoon kind te zijn. In Hilversum is het minstens zo erg. Ze doen als volwassenen. Ze praten als volwassenen, ze kunnen verdommen zelfs tegen hun verlies. Dan weet je zeker, dat komt nooit meer goed. Je kan een kind wel uit de voice halen, maar hoe haal je in godsnaam de voice nog uit een kind? En dan heb ik het nog niet eens gehad over junior masterchef. Waarin kinderen een tik op hun vingers kregen omdat hun bosbessenkoelie te weinig structuur had. Dan geloof ik toch dat je als kind beter gewoon honger kan hebben. Maar ja, dat weet Bill Gates allemaal niet. Die dacht gewoon, ze staan in Nederland in de rij voor de iPad 3. Als ze dat soort rotzooi gaan kopen, willen ze blijkbaar wel heel graag van hun centen af. Dan kunnen ze het net zo goed aan Afrika geven. Aan Microsoft geven ze het sowieso niet meer, want de meeste Nederlanders die ik ken... storten liever een X-bedrag op Giro 555 dan dat ze een betaalde versie van Windows kopen. Ik heb heel lang niet eens geweten dat daar legale versies van waren. Ik kende alleen gebrande schijfjes waar met stift de activeringscode op stond. De enige die netjes betaalt voor zijn software is de overheid. Dus als Bill Gates echt wil helpen, dan geeft hij Mark Rutte gewoon een stapeltje lege CD's en een mapje met codes. En dan zegt hij: Mark, brand er maar lekker op los, jongen. Kopieer het maar voor al je ministeries. En dan heb je in no time 16 miljard bespaard. En dan hoeft er geen cent minder naar Afrika. Nou ja, wat je ook van de oproep van Gates vindt. 65% van de Nederlanders wil bezuinigen op ontwikkelingshulp. Dat is best veel. Dus ik vind het stiekem wel prettig dat Bill Gates ons toch weer even herinnert... aan het feit dat we altijd nog drie keuzes hebben. Ja, nee, annuleren. Pieter spreekt. Een column van Pieter Derks te vinden op pieterderks.nl... en ook op twittertwitter.com slash pieterderks. Dank je wel, Pieter. Het is inmiddels uh, bijna drie minuten over half zeven tijd voor het nieuws... met onze Alicante-geboren Nederlander Ivo Briges Nieuwenhuizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. De kinderbescherming van Alicante heeft de rechtbank in Benidorm deze week gevraagd... onderzoek te doen naar kickboxwedstrijden waaraan minderjarigen zouden deelnemen. Tijdens de toernooien in het dorpje La Lucia. nemen kinderen elkaar zo hard te grazen dat ze knock-out gaan. De officier van Justitie heeft al verklaard dat het organiseren van kickboxtoernooien voor minderjarigen verboden is... ...omdat de sport de ontwikkeling van de hersenen van een kind zou kunnen beschadigen. Een oud-manager van het waterzuiveringsbedrijf Emarsa in Alicante... ...wordt vervolgd voor het declareren van vijf luxe hotelovernachtingen in Alicante en Benicassim met Roemeense vrouwen. Op de specificatie van de bond staat dat het zou gaan om vertaalsters maar het extreme bedrag van circa 3000 euro deed alarmbellen rinkelen. Popgroepen uit alle uithoeken van Alicante traden afgelopen vrijdag op tijdens het nieuwe popfestival Ostes, dat afgelopen vrijdag voor het eerst in Valencia zijn poorten opende. Een groot deel van de band speelde nummers die in het Valenciano gezongen worden, een officiële taal die lijkt op het Catalaans. De grootste namen zijn Artur Caravan uit het dorp Alcoy en Olivia Trincada uit Mallorca. Nadat enkele jaren het Valenciano leek uit te sterven, is de trend nu juist dat de taal heel populair is onder jongeren. Naast bands uit de provincie Alicante, treden rookartiesten op uit de taalregio Valencia, Castellón en Mallorca. En dan el tiempo, ofwel het weer. Na de wisselvalligheid van vorige week viert de Spaanse sol weer hoogtijden de komende dagen. Het kwik stijgt tot rond de 20 graden, nog niet echt strandweer dus, maar alleen maandag is het nog bewolkt. Rest mij alleen nog dit. Gracias por su atención y hasta la próxima. Radio 1. Adiós. Het nieuws van Alicante. KijkCypher Bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken? Bart Halleman, media-redacteur van BNN2D. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we naar kijken? Programma oh, 1. Programma 1, uh, Keuringsdienst van Waarde komt weer terug. Oh. Uh, nieuw seizoen, maar met ook nieuwe gezichten. Uh, Teun van de Keuken, die natuurlijk bekend is als een van de, van de oprichters... van Keuringsdienst van Waarde, is bij het programma Weg. Mm -hmm. Is een uh, ander programma aan het doen. Uh, maar een van de nieuwkomers is bijvoorbeeld uh, onze oud-collega... L. Melody, heel oh, bekend van de rekenkamer... Maar die mag nu ook inspringen bij de Keuringsdienst van Waarde. En het blijft natuurlijk een ontzettend leuk programma. Want we willen allemaal weten, als we een blikje tomaten kopen... waarom is een blikje tomaten goedkoper dan een verse tomaat... terwijl er meer tomaten in een blikje zitten dan één losse tomaat. Ah, ja. Dat soort dingen allemaal hadden. Die, die en, en is ambachtelijk gemaakte mayonaise inderdaad ambachtelijk gemaakt? Het blijft allemaal dat die vragen blijven. En dat gaan we ook in het nieuwe seizoen. Gaan we leuk, opvassen. wel bij een Nieuwe Omroep, toch? Uh, ja, klopt. Ook weer een nieuwe omroep, namelijk bij de Cairo. Oké, okay, dus niet, ja. meer, niet meer bij de uh, NTR. NTR. We gaan naar kijken. Ik vond het al een fantastisch programma, dus ik ga er wel naar kijken. Maar hoeveel mensen er met mij, denk jij? Ik denk uh, 700.000. En wanneer wordt het uitgezonden? Het wordt donderdagavond om vijf voor half negen uitgezonden op Nederland 3. Vandaar ook 700. .000. Ah ja, want Nederland 3 is niet zo'n hele. Uh, nou, ze hebben trekken. natuurlijk het voordeel dat het daarvoor zit de Wereldwijd Door. Dus mm -hmm. als ze een beetje mazzel hebben, houden ze nog een uh, flinke pluk uh, kijkers over. Maar de ervaring leert altijd dat de Wereldwijd Door scoort uh, ongeveer rond een miljoen. En het programma wat erna komt, daar haken een paar honderdduizend af. Oké. Okay. Dus <laughs> we ja, gaan het afwachten. We ook niks doen. right, dan het tweede programma. Schat van Oranje. Het programma op SBS is een beetje een mengeling. Denk in de traditie Peking Express. Uh, Expeditie Robinson, uh, de Pelgrimscode van de EO, een heel ander programma. je mm -hmm. uh, groep uh, semi-bekende <laughs> Nederlanders uh, op een onbewoond eiland. Bekende laatste. Nederlanders die tijd hebben. Uh, bekende Nederlanders die tijd <laughs> hebben. Mensen zoals Babette van Veen en Sayantetai, detail. Emiel Raterband, dat hadden ze al opgenomen. Uh, SBS heeft nog even overwogen: van, moeten we dan wel of niet uitzenden? Moeten we misschien eruit knippen? Maar ze hebben toch besloten om uh, het gewoon in zijn geheel uit te zenden. Het is gewoon weer in principe. Uh, BN'ers op een onbewoond eiland die opdrachten moeten doen. En degene die het niet haalt, die valt af. Mm -hmm. Dat is het. Nou, en het, is yeah. het is SBS. Um, dus de, het is weer een typische programma waar ze weer hoog op inzetten. Omdat dat doen ze tegenwoordig met alle programma's. Want ja, ze, ze moeten, moet, ook wel, ze wel, moeten scoren. Ja. Ze hebben natuurlijk weer een paar klappen gehad uh, de afgelopen weken met uh, Date in het Donker. En uh, welkom, welkom op mijn bruiloft. Ja, en de winnaar is. En de winner is, was en natuurlijk, ook winner niks. is was natuurlijk ook niks. Dat is ook oh, geen succes geworden. Uh, dus ik ga voorzichtig inzetten op. 800.000 kijkers. Dat is best veel, vind ik. Ik weet niet of SBS daar tevreden mee is, want het wordt uitgezonden op de vrijdagavond om half negen. Nou ja, dat is een miljoenen tijdschip. Het is een miljoenen maar ze hebben het voordeel. Afgelopen week was natuurlijk. Afgelopen vrijdag was al de finale van The Voice. Van The Voice Kids. En daar staat voorlopig even niets tegenover. Dus vrijdagavond half negen. SBS 6. En dan gaan we nog wat downloaden. Zekers. Ik wilde eigenlijk twee dingetjes. De serie Fringe. Is al een tijdje bezig. Ja. Sterker nog, is al in het vijfde seizoen. Is net afgelopen weekend weer begonnen. Uh, uh, het vijfde seizoen is weer verder gegaan. Stop altijd halverwege zo'n seizoen. Hè. Dat doen ze in Amerika. Oh ja, ja. Heel vervelend. Uh, ze gaan nu weer verder. Het is een serie van J.J. Uh, Abrahams. Die we ook bijvoorbeeld kennen van de, de laatste Star Trek film. Mm -hmm. uh, wat heeft hij allemaal nog mee gedaan? Hij heeft ontzettend... Lost zat hij ook bij. En het is gewoon een, echt een hele goede serie. Het is een beetje raar. Fringe betekent een beetje... Ja, ik weet eigenlijk niet helemaal wat de juiste, juiste vertaling is. Het is yeah. een raar woord. Maar het heeft eigenlijk alle met allemaal wetenschappelijke randverschijnselen te maken. Dat is -files een soort X-Files idee, een toch? Een beetje X-Files-achtig, maar dan zit er meer een rode draad in... en zit er minder paranoia in. Zoals als, uh, uh, en het heeft ook te maken met, met uh, uh, verschillende dimensies. Klinkt allemaal heel vaag. Ga gewoon beginnen bij seizoen 1. Aflevering 1. En kijk door naar seizoen 5... En dan als je, eenmaal, uh, als je eenmaal het eerste seizoen gezien hebt, dan ben je verkocht en dan ga je door. Download link staat nu op mijn Twitter. Twitter.com slash Luke. En je had er nog één? Ik had er nog één, maar dat is even een lans die wij samen gaan breken. Oh ja. Community. Community. Uiteraard. Het, het wordt eindelijk weer uitgezonden. Ja. Beste comedy serie ooit. Ooit? Ooit. Ik blijf hem zo goed vinden. Dat ja, is ik, een stelling hier. Ik vind een stelling, want ik was namelijk altijd van de, van de mening dat Scrubs de beste uh, uh, comedy serie ooit was. Maar ik durf altijd te zeggen dat community vele malen grappig is. Ja, het is, het is, het is uh, scrub screening niet zo goed, maar het is echt fantastisch. Als je het niet kent, zoek het op, Community. Seizoen, begin bij seizoen 1. Begin één. bij seizoen 1 en dan heb je in ieder geval drie seizoenen. kun je nu al uitkijken naar drie hilarische seizoenen. Ook de link naar Community, de downloadlink, staat nu op mijn Twitter. Twitter.com slash luc Dank je wel, Bart. Graag gedaan. Ik zeg dan nu, maar dat moet nog even gebeuren. Dat ga ik zo even doen. Komt helemaal goed, komt helemaal goed. Het is uh, 25 maart 2012, uh, eerder... Uh, in de wereld ook op 25 maart was uh, een bijzondere dag in uh, 1814. Koning Willem I richt namelijk de Nederlandse bank op. En een paar jaar later, 1821, verklaart Griekenland zich onafhankelijk. Nou, daar hebben we nog steeds heel veel plezier van. In uh, 1843 werd in Londen de Thames Tunnel geopend. Dat is de eerste tunnel onder water. In 1843 al. In 1969 begonnen John Lennon en Yoko Ono aan hun uh, eerste zogenoemde Bed In for Peace in het Amsterdamse Hilton Hotel. En nog maar een paar jaar geleden, twee jaar terug... was er in 2010 de vulkaanuitbarsting in IJsland... die uh, Eyjafjallajökull. volgens mij zit ik aardig in de buurt... Uh, die ontregelde toen het hele vliegverkeer in Europa. Weet je, Dat was een prachtige, prachtige tijd. Eigenlijk. Ja, ik heb daar wel van genoten. Want toen was het ook al zo mooi weer. Dan kon je lekker in de tuin zitten en dan keek je omhoog... en dan zag je helemaal niets. Ook niets van die vliegtuigstrepen en zo. Gewoon oh, cool. Jarige dan? Aretha Franklin is jarig vandaag. Die wordt 70 alweer. Elton John ook jarig, 65. Hans Kazan, de goochelaar, heeft er uh, 59 jaar bij getoverd. Petty Braart, 57. En wel leuk voor uh, Langs de Lijn. Menno Reemeijer, die presenteerde vroeger Langs de Lijn altijd. En die wordt 47 vandaag. En uh, Langs de Lijn zelf is ook jarig. Dat is wel leuk. Uh, 10.000 afleveringen. Vandaag is er een speciale aflevering van Langs de Lijn. Omdat zij 10.000 afleveringen hebben gemaakt. Of in ieder geval, vanmiddag is het 10.000ste. Hele speciale aflevering. Moet je luisteren. Vanaf 12 uur vanmiddag is dat. En straks gaat onze verslaggever Nathalie mee met twee voetbalverslaggevers hier van uh, Langs de Lijn. Want ja, als je wel eens luistert naar voetbal op Radio 1, dan weet je. Ja, er zijn eigenlijk alleen maar mannen. Je hebt. Uh, en die Houtkamp heb je. Die Bron van de Geer. En je hebt Frank Wielaert, heb je. Ik zit een beetje uit mijn hoofd te doen. Je hebt nog meer. Je hebt Ragnar Niemeyer, maar daar zitten geen vrouwen tussen. Geen enkele vrouw. En Nathalie dacht: nou, weet je wat? Dat moet anders kunnen. Ik ga mezelf eens opwerpen als de eerste vrouwelijke sportcommentator bij het voetballen. En uh, ze heeft aardig getraind, had een mooie wedstrijd. Ze is uh, wezen kijken bij Herakles tegen AZ. Dus dat hoor je zo meteen. Gaat op de tienduizendste aflevering van Langste Lijn. Dus even kijken wat er allemaal trending is vandaag. Nou, zomertijd. Vannacht om twee uur is in de hele Europese Unie... de klok een uur vooruit gezet En daardoor is het uh, vanavond een uur langer licht. De gedachte daarachter is, is dat we dan beter kunnen profiteren... van natuurlijk daglicht en daardoor energie besparen. Of de zomertijd ook echt energie bespaart... is echt al jaren een onderwerp van discussie. Paul McCartney is ook trending, de oude rocker is terug, gisteravond gaf hij een optreden in Ahoy. Recensies op Twitter zijn lovend, actrice Chris Verhouten zegt op haar Twitter kanaal zelfs verliefd te zijn op de ex-Beatle. En dan Ajax-PSV, is ook trending, matchday vandaag. De dag der dagen voor voetballiefhebbers Ajax speelt in de arena tegen PSV en dat kan wel eens de kampioenswedstrijd gaan worden. De wedstrijd begint om half vijf en die hoor je natuurlijk in de tienduizendste aflevering van Langs de Lijn. Dit is een heel mooi plaatje opgenomen hier vlak om de hoek in de studio's van 3FM bij Giel Beelen. Triggerfinger Covered, I Follow Rivers. All zoeken naar het clipje van uh, Triggerfinger dat Dennis van de regie wel even kan twitteren... op uh, twitter.com slash University. Het is echt heel cool. Uh, ze hebben dat opgenomen bij, uh, bij 3FM in een programma van Giel Belen. En uh, uh, nou, dan, dan moeten ze dan altijd een koffer doen. En zij dachten, wij gaan voor Liek Lee met I Follow Rivers. Alleen, het zijn zulke goede muzikanten. Eigenlijk maken ze een beetje ja, want ze maken rockmuziek uh, rock vrij heftig allemaal. Maar het zijn zulke goede muzikanten... dat ze zelfs op een, uh, op een uh, bekertje en een, uh, en een glas... Dat... dat is gewoon op een bekertje en een glas uh, ingespeeld. Heel cool. Het filmpje staat nu wel zo'n beetje op de Twitter. <tweet> Twitter.com slash BNN University. Ik zie Dennis denken, nee, nog niet. Nog niet. BNN. 4-7. Kink. Ikink. Ah, wel. hoor. Check het maar gewoon. Vitte.com slash Het wordt een mooie dag vandaag. Ik kreeg al mailtjes van, ja, waar blijf je buien scannen? Nou, die hebben we eigenlijk helemaal niet nodig. Want het regent dus helemaal nergens. Het is echt terras weer. Een biertje en een ijsje. Een zoete wijn. witte wijn. Bier en tapas. Eh, okay. uh, Ja, mijn favoriete terrasstapel staat sowieso niet in Nederland. Die staat ergens in het buitenland. Waar je zo op zo'n houten terrasje zit, met zo'n laag terrastafeltje, schommelstoeltje. Lekker wat corona's erop, of speciale biertjes. Wat tapas erbij, lekker zonnetje, warm weer. Ja, dat is denk ik mijn, uh, mijn favoriete terrastafel. Ja. Ranja, water. Mijn terrastafel, bier. Wit met bier. Met bier. Eigenlijk gewoon een watertje, meer niet. Rosé. Mijn uh, favoriete terrastafel is dat vol uh, corona's. En uh, als ik ook inspraak mag hebben op de bediening, dan nou, graag vrouwen van de mooie vrouwenfabriek. Pieter, nog steeds in de studio. Wat is jouw favoriete terrasdrankje? Mijn, fa uh, ja, wit bier denk oh, ik witbier, toch wel. Ja? Ja, ja. ja, Ik weet niet. Ik vind het altijd. Uh... Ik zal toch gaan voor witte wijn, denk ik. Ja, ja dat is wel wat hè? Ja, dat is wel wat chique, hè? Ja, het is meer... Klas. Als je ja. toch hier in het gooien zit, dan ja, uh, kun je maar beter voor de witte wijn. Ja. Het <laughs> is wel grappig, je zit achter glas te staren naar Dennis van de regie. Die zit echt... Ja, wat is het wachtwoord, zegt hij van de Twitter. Oh, even gevonden. Nou, het filmpje van die triggerfinger, dat staat uh, nu op Twitter. Ja, het staat erop, twitter.com slash University. Ik zei het net al, het is uh, feest vandaag bij onze collega's van langs de Lijn. Vanmiddag om 12 uur zendt dat spotprogramma van Radio 1 haar tienduizendste aflevering uit. Gefeliciteerd jongens. Nathalie van BNN University is groot fan van het programma. Afgelopen donderdag ging ze samen met voetbalverslaggevers Ronald van den Geer en Jeroen Elshoff naar AZ Heracles om haar helden te volgen. Dat is de halve finale van de KNVB-beker. Vier pennen, een potlood, een gum en twee markeers dus een oranje en een gele. En naast hem zit de commentator Ronald van der Geers. Ze zijn keihard aan het praten. Ik nu ook, maar ik doe dit nooit. Ik luister al sinds mijn tiende... Marcellus Overton voorzet met links over Esten van Heen en daarin de doel voor Heracles. Het is 1-0 en het is Everton die raakt op. Het zat er al een beetje aan te komen in het begin van de wedstrijd. Het praten zit je wel in het bloed en ik vind het onwijs leuk om te doen. Dus je kijkt er de hele dag wel een beetje naar uit. En uiteindelijk, nee, weet je, je, je het is ook een kunstje, hè. Je weet wanneer je wat vertelt over het veld. Je weet wanneer je wat vertelt uit je, uit je informatie. En uiteindelijk, ja, je hebt al zoveel duizenden wedstrijden gedaan. Dat, nee, daar ben ik niet meer heel nerveus voor. Voor tv overigens wel. Maar voor radio, nee, dat is gesneden koek. Dat kan ik ga echt van genieten. op gebied. Daar is maar en daar is Via de pauw gaat de 1-1 weer in na 20 minuten. Het is gewoon je werk wat je onwijs leuk vindt. En ik vind het leuk om met Jeroen te werken. Dat, dat, ja, wij hebben wel een leuke match in een, in een verslag. Ja, dan kijk, je daar, dan kijk je daar naar uit. En dit is ook een wedstrijd. asset. ken ik heel goed. Herakles ken ik heel goed. Ja, wat kan er dan gebeuren? En eigenlijk, ja, er gaat ook niets mis. De kaf, mooie beweging langs Duarte. Nu op de achterlijn de Belg moet de bal voorzetten. Doet dat op het hoofd van Kwanza. Opgevangen door Kutmondson. Kutmondson. 2-1. Nou, zo kan het snel gaan. 2-2-1. Heb je het zelf ook geprobeerd al? Ja, ik zit het net een niet ja, te proberen. Je maar even... ik, vind het zo ik vind het echt heel moeilijk. Maar je moet gewoon, gewoon vertellen wat je ziet. Dat doe ik ook. Waar is de bal? Dat is altijd belangrijk bij radio hè? dat doet ronald ook de hele tijd, waar is de bal op het veld? Je moet de, de, de ogen zijn van de mensen die luisteren, dus uh, 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld, de bal wordt ingespeeld naar wie, waar, wie, wat, waar, wanneer en hoe, dat is eigenlijk, weet je, het zijn de journalistieke basisregels die je moet toepassen op het voetbalspel. dat zou je bijna kunnen zeggen. zit ik nu ter plekke hoor trouwens. De bal moet hier opgevangen door 4 geven, maar op een vervelende manier, Klapman moet oplossen. dat lukt niet, en Feyenoviets, fiets! stuurt Bruns weg, het is geen buitenspel Bruns, ja! Hij zit erin, Herakles op 2-3 en het is invaller Brunst die het doet. Zes... Nee, als het heel koud is, is het niet leuk. En, en, en vaak is het voor ons wel goed geregeld, er zit een kacheltje boven. Je zit, je zit gewoon stil, hè? je kunt niks. En uh, met, met heel veel kleren aan en thermisch ondergoed hebben we het allemaal gedaan weer deze winter. Maar dan is het vaak niet leuk. Kijk, dit, dit geeft nog wel een bepaalde adrenaline. Je bent 90 minuten lang aan het praten. Op een of andere manier houd je dat warm. Maar als je wel eens uh, gewoon in een flitsprogramma zit, dan zit je te wachten. En dan zit je om je heen te kijken. En dan krijg je het koud. Dan kun je er ook aan denken dat je het koud hebt. En dan, uh, ja, dan is het wel eens minder leuk. En echt, echt een hele koude wedstrijd. Nee, moet ik heel eerlijk zijn, kijk ik ook niet uit. Ja, en Jullie zaten net een beetje te overleggen van hoe spreek je die naam nou uit? Wij uh, twijfelden over een naam. Het, is, uh, het ging om. Uh... Gaurier. Gaurier Gaurier, zie je, dan gaat het weer mis. Maar goed, hij speelt gewoon niet. Het is uh, met nummer 15. Gaurier. Gaurier hè, moeten we zeggen. Gaurier. Dat hebben we tien keer geoefend vooraf en nog uh, zeggen we het één keer. Gaurier zou het zijn, hè? Gaurier. Die is erin gekomen de man die gekomen is van Twente en die mag de verlenging dus gaan spelen. Zeg het toen ik. Als ik 12 of 13 was, toen speelde ik computerspelletjes en uh, dan zette ik het geluid altijd uit. Mijn ouders werden er helemaal gek van en dan zat ik al commentaar te geven. Dus ik ben een van die, uh, van die mensen die wel al wist dat hij dit wilde gaan doen toen hij heel jong was. ...supporters, daar komt nog één kans, daar komt de goal, ja! 4-2 voor Herakles! Het volksfeest in Almelo is compleet, het is Corinne die het op maakt. De invallers maken dus het verschil bij Herakles. En zeiden we nog, ja, er is niet zo heel veel voor uh, Peter Bos aan de wisselgeld op de bank. Nou, Brunsen, Kaurier, Kaurier, hoe die ook heet. Hij is nu al onsterfelijk. De man die in de middenstof overkwam. Eigenlijk... Is dit een jongensdroom? Ja. ja. het is toch het mooiste wat er is, dit, of niet? Voetbal kijken en er nog uh, geld van krijgen ook. Je hoort mij niet klaar. Vanmiddag dus de tienduizendste aflevering van Langs de Lijn. De BNN Universities hebben we altijd wel zin in een feestje. En daarom hebben we vanaf deze week de rubriek The Party Crash in het leven geroepen. Waarbij steeds twee feuten een zeer exclusief besloten of high-class feestje proberen te crashen. Deze week probeerden Wieke en René binnen te komen bij het lanceringsfeestje van de eerste Nederlandse Volk in, Rotterdo in Amsterdam. Goedemiddag, Corf Communicatie PR Maatje van Rijs. Goedemiddag, je spreekt met Wieke van BNN. Hoi. Ik heb even een paar vraagjes voor jullie. Uh, klopt dat jullie het feest van vanavond regelen voor de lancering van de Vogue? Ja, klopt. Oké, okay, uh, hoe exclusief is het? Uh, nou, helemaal besloten zelfs. <laughs> Oké, okay, dus er is een gastenlijst? Ja, er is een gastenlijst, ja. ja eigenlijk, zeg maar, iedereen in uh, de modewereld die die het doet, is eigenlijk aanwezig. En dus geen uh, normale burgers, om het zo maar te zeggen? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. Okay. Het is echt besloten feest. Nou, Wieke. Keizersgracht. We zijn er. Hier gaat het dadelijk gebeuren. Ik ben een beetje kiemeld in de buik. Ik ook een kijk, Ik zie het. Staat, staat. Sta. Dit is een gebouw. Het staat helemaal verlicht. Wit gebouw. beetje oh, Griekse staal. En twee fucking grote vlaggen van, met folk erop. Kijk, het is fucking druk al. Ze zijn een uur te vroeg. het is mensen moment al. Plan de campagne. We hebben vanmiddag met onze presentator van 4-7, Luc Ikink, hebben gevraagd of hij in ons complot wil zitten. We doen namelijk net alsof hij ons heeft ingehuurd namens het PR-bedrijfje 47. om de openingsact te verzorgen bij Vogue. Maar ja, dat 47 bestaat natuurlijk helemaal niet. En daarom hebben we vanmiddag een brief opgesteld namens Luc Kink. En uh, hij doet dus of hij onze baas is eigenlijk. En we hopen dan met die brief binnen te kunnen komen. Ik denk dat ze gewoon pokerface op moeten zetten en gewoon bluffen. Correct me if I'm wrong, maar volgens mij is iedereen in het zwart. Oh shit, we hebben natuurlijk geen dresscode. En wij zijn dus enige in het beige. Ja, was ik één? Eén man in het rode broek. Oh, die hoort er niet bij. Nee, dat is uh, volgens mij iemand van de pers. Het enige zwart aan ons is onze legging en onze panty. Zullen we gewoon een vak scheid hebben? Ja, kun je nu toch niet meer terug? We moeten nog even op zijn afstandje een beetje blijven. Want we hebben nu nog onze grote plopkap waar heel groot binnen op staat, dat hebben we nog erop, maar dat kan dadelijk natuurlijk niet meer. Ik ga nu de plopkap van de microfoon afhalen. Onder mijn jas. Ik nee, weet... zie dat zo niet. Nee? Moet je wel je hand ervoor houden. Hoeveel en, mensen zouden er nu ongeveer staan? Bijvoorbeeld? Een stuk of 50? Ja, ik denk ook 50 oh, is mensen. Heel veel pers. Weet je, het is typisch Hollands. Het rijdt een draaioor, en iedereen komt gewoon aangefietst. Of ja. aangelopen. Oké, okay, ze langs de pers glippen. Je hoort al het geknipt van uh, tientallen pers. Oh, er komt ook een auto. Nou, up in de rij. Ja, in de rij. feest op en nu gewoon normaal doen we Oké. Okay. Goedenavond. Hey. Goedemiddag. Gaat de voornaam noteren? Jazeker. René en Wieken. René en Wieke. Nee. Gaat dat voor het via de iPad? Ja, gaat via de iPad. Even kijken, René. Op deze manier? Met een dubbel E. Dubbel E, ja. We zijn zeg maar voor het begin zijn wij uitgenodigd voor de eerste act. Wij hebben een brief meegekregen. Niet met een W? Van ja, Lieve. Jullie staan er niet op. Oh. Ik ga heel even wat uh, in iemand een mond yeah. ja. ja, dankjewel. Vertel. Hoi, wij zijn uh... voor het begin hoeven we alleen te komen. Wij zijn op uitnodiging gestuurd. We hebben een brief meegekregen. Zij van we moeten je naam doorgeven en dan kun je naar binnen. En van wie hebben jullie een brief meegekregen? Seven. En wat is Seven? Ja, branding. Zet hem buiten. Hey nee, lady, sorry. Er wordt hier helemaal niet oh. vanuit volk gekend waarvoor jullie hier zijn of wat ja. dan ook. Wat gek als jullie uh, meneer Luc Kink kunnen bellen en vragen wat precies is. We hebben ze nu Hey Kink, met Wieke en René. Wij zijn, uh, we hebben net de eerste poging gedaan om uh, binnen te komen. Maar uh, ze zeggen, we hebben jouw brief gegeven, maar ze zeggen dat we uh, jou even moeten bellen. En dan moet ja. jij even precies omschrijven waar we, waarvoor wij precies zijn. We hebben gezegd voor de eerste act... Moet meneer Kink even precies vertellen waarvoor we komen en dan kunnen we ze dus regelen of we naar binnen komen of niet. Weet, laten we, laten we de, uh, de telefoon gewoon even overgeven. Kijken wat daar uh, voor uitkomt. Ja. Hey, ik heb nu onze basis voor Luc ik aan de telefoon onze manager. Misschien weet hij er meer van. Luc? Hallo. Hi, vertel even, waar zijn die meiden hier voor? De vrouw die het gaat regelen, die uh, loopt nu naar binnen met de telefoon, met Luc aan de lijn, om te kijken of we binnenkomen. Ondertussen worden we een beetje gefotografeerd door de pers. Moet je moet weer van de rode loper, af. hij wil jullie weer terug. Met Luc aan de telefoon lopen we weer van de zwarte loper af, voor de tweede keer geweigerd. <laughs> het is volgens mij ook niet echt de bedoeling dat wij nog uh, die, die, die, die zwarte loper opgaan. Die chick die ons binnen moet laten, kut. dat is zo boos. Oh, ik ze wacht. komt als kant op. week hè? wat ging je nou mis? net? <laughs> ik heb net de microfoon eventjes uit moeten zetten, want ze zag dat ik een microfoon onder mijn jas had. serieus, waar is het misgegaan? Ja, het kutte was, we deden nu het BNN-verhaal. Ik heb gewoon allerliefste glimlach opgezet en gezegd van ja, het zijn voor BNN. Het spijt me, het enige dat ze willen is één glaasje bubbels drinken. En dan gaan we gewoon weer naar huis en storen jullie feestje verder niet. En zelfs dat mocht het gewoon niet. Ja, die vrouw dacht echt score. Ze zei, ja, ik had het wel een beetje door, maar ik kan jullie echt niet toelaten. We hebben een gastenlijst en uh, ik maak geen uitzondering. Maar leuk was het wel, maar ik ben nu helemaal klaar met die schoenen. Die gaan nu uit. Ja, echt serieus. En ik ben blij dat we twee straten verder zijn. Dat we de kutorgel niet meer hoeven te horen. Want serieus, daar mag een bom op vallen. Nou, nou, nou. Probeer het gewoon nog een keer op een ander feest en uh, dan gaat het lukken. Ja, het orgel was al heel irritant. Goed. Uh, uh, volgende week nieuw feestje, een nieuwe poging om binnen te komen. Ed Ankers, meteen. dit is de zondag. Wat zit erin? Ja, Luc, ik heb Fred Bekers te gast. Deze man uh, is aan het bouwen aan de ontmoetingsmachine van Nederland. Nederland. Hij heeft de Resto's van harte opgericht, waar mensen in achterstandswijken met elkaar kunnen eten. Hmm. Zal ik een tipje geven? Nou. Op de achtergrond orgeltje neerzetten. Orgeltje, dat is yes. leuk. Oogeltje, he? He? Goed. <laughs> ja, dat ja. is goed. Zometeen, dus dit is de zondag hier op Radio 1. Uh, ik wens je nog een fijne dag en tot volgende week. B -M. Hey, kijk nou op Marktplaats. Een oehoe -jonkie te kopen. Wat lief. Oh, die wil ik. Dat kost maar 250 euro. En je kan ook ooievaars kopen op Marktplaats... en eekhoorns, lama's, kamelen, pitons en boa constrictors. Wilt u ook dat die onzin stopt? Doe dan mee met de actie van Vroege Vogels. Meer dan 10.000 mensen hebben onze petitie al getekend. Hier ook nog een kerk uit. En een merel. En een kooitje. Kom op voor de dieren. Teken op vroegevogels.vara.nl Luisteren. Radio 1. Straks van 8 tot 10. Vroeger. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.